4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie van Venlo heeft een melding gekregen van een man die zegt dat hij een explosief aan zijn been heeft. Hij vertelde agenten dat hij ontvoerd is geweest en dat de daders hem terug naar huis hebben gebracht. Daar zouden ze een explosief om zijn been hebben gebonden. De politie zag inderdaad iets verdachts aan het been van de man en besloot de explosieve opruimingsdienst in te schakelen. Of het echt een bom is, is nog onduidelijk.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 Om automatisch geschakelde auto's uit de parkeerstand te halen... moet de rem zijn ingetrapt. Bij de teruggeroepen auto's kan het voorkomen... dat de auto ook zonder ingetrapte rem in de versnelling kan worden gezet. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Honda. Er zijn nog geen meldingen van ongelukken. En nog niemand heeft gemeld dat het ook daadwerkelijk is gebeurd. Vorige week moest de Japanse fabrikant ook al auto's terugroepen... omdat er problemen waren met de airbag bij de passagiersstoel. Het weer droog, minimaal rond 5 graden. Overdag enkele buien, vooral landinwaarts, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 6 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Echt ontzettend veel vragen niet beantwoord nog. Dus ik, uh, ik roep van harte op 0800 1121 of nachtzuster-apenstaatje-omropmax.nl of uh, Nachtzuster via Twitter. Of uh, even een uh, uh, berichtje via de chat, kom je daar een keer laten zien. Uh, dat is www.omropmax.nl slash nachtzuster. Allemaal manieren om antwoorden te geven... of eventueel ook een nieuwe vraag door te geven... Anja wil weten of al die jongeren met schulden... of dat het gevolg is van dat ze verwend zijn door hun ouders. Rita die zoekt dus naar welke kleurstof er wordt ingespoten in mandarijnen... om ze meer oranje te maken, als dat tenminste het geval is. Mevrouw Regea wil weten waarom er nooit een flat te zien is... als de postcode loterijprijzen worden uitgereikt op televisie. Joka vraagt zich af of cafeïnevrije cafeïne koffie slechter voor je maag is... dan gewone koffie. Erik wil weten of edelstenen die dan in zo'n stuk steen zitten... dat door de midden wordt gehakt, door midden wordt gehakt... hoe die edelstenen dan in dat stuk steen zijn gekomen. En uh, waarom je tartaar wel rauw mag eten en uh, gehakt niet 0800 -1 -1 -1, als je een antwoord hebt. Bakker Johan vroeg of de Susk en Wiskers in het buitenland... ook zo mooi allitereren, zoals bijvoorbeeld de gladde glipper... En Jannie Jonkers heeft een Tempoermatras uh, gekocht en vindt het eigenlijk heel onprettig liggen. En vraagt zich af of er anderen zijn die daar ook last van hebben. En dan tot slot de oproep van Jasper, van zojuist of iedereen een wit A4'tje op wil hangen om te kijken wat er dan in de loop van de dagen zoal op wordt geschreven door anderen. Ik vind het echt een mooi initiatief. Dus uh, mocht je de mogelijkheid hebben, doe dat even vandaag. En stuur dan een uh, foto van dat witte papiertje als er iets is opgeschreven door iemand... naar Omroepmax.nl of laat even een berichtje achter via Facebook. facebook.com slash nachtzuster. Zo, dat zijn alle vragen en alle manieren waarop ik te bereiken ben. En dan is het inmiddels vier over vier. En dat is natuurlijk traditioneel het moment op Radio 1. Bij Omroep Max, bij Nachtzuster. Dat we een discoplaatje aanzetten. En in dit geval zijn dat The Brothers Johnson. En Stomp. Van de Brothers Johnson was dat op Radio 1... voor het disco-momentje. Ab Huisman, goeiedacht. Ja, goedenavond uh, met Ab Huisman. Goedenavond. Ik wou uh, even reageren... toch nog even over die postcode-loterij. Ja. ja, ja. Want ik vind het een, een zielige, kinderlijke... betuttelende loterij geworden. Ik zit er <laughs> al 15 jaar bij. <laughs> ja. En ik, uh, ik, ik krijg... Uh, mijn buur, ik, we hadden een keer een prijs hier. Oh. En toen kreeg mijn buurman... Uh, een, een bon voor een ijsje. Die moest je halen in het dorp bij een bakker. Dan kreeg je een, een, een, een, een ijsje. Mijn bon is verdwenen, want er komen de, de PTT is de PTT niet meer. Dus uh, er komen allerlei verschillende uh, jongens langs, die bezorgen de post. En die en weten eten ijsjes? Oh, dat is een ijsje. Nou, die uh, geef ik aan mijn kinderen. Oh. Ja, oh, zo gaat dat. Oh. En toen heb ik hier een prijs gehad van een bloemetje naar Heemstede toe. En dan moet ik naar een bloemister toe en dan kom je in een zaak dan lopen allemaal mensen die kopen een blosje bloemen, dit en dat en dat. En dan kom ik met mijn bonnetje eraan en dan zegt ze, oh dan moet u buiten zijn, dan staat een emmer en dan zoekt u maar een bosje uit. En dan denk ik, en zo heb ik zoveel voorbeelden van mensen die hebben net een fiets gekocht en krijgen ze een fiets van de, van de postcode. Nou, ik vind niet, u mag niet een ge, ge, gekregen fiets in de bek kijken. Nee, maar... Ik, ik, het is een loterij en, een, en dan verwacht ik gewoon een geldprijs. Ja. En eh, ik vraag me af, wat kost die organisatie 15 jaar geleden en nu? Want dat, dat, ik, en ik denk dat er ooit eens een keer een schandaal komt. Want dan wordt het natuurlijk op een verschrikkelijke manier gerotsoid. Ik, zo zie ik het hoor, ik mag het misschien niet zeggen. Maar zo denk ik er wel over. Maar er is dus iets... Ik heb me er nooit zo in verdiept. Maar er is dus iets gaande met die loterijen... dat ze een soort deeltje hebben met allerlei uh, uh, middenstanders. Juist, precies. En dat ze dan... En ik krijg post met een kaartje erop. En, en ik, ik denk wel elke maand post. Of het alsjeblieft een, een prijs heb ik dan gewoon, een geldprijs. Maar dan moet ik uh, inloggen met een code. Dan krijg ik een mooie code bij... En maar het moet dan eerst nog een extra loodje kopen. En dan weet ik wat, of ik dan 15 of 50 euro heb gewonnen. Ja. Er zit, er zit een, een, een, een organisatie achter, die kost handenvol geld. En dat kunnen ze veel beter besteden aan de organisaties die het echt nodig hebben. Ja, maar dat is natuurlijk en ik, altijd zo. En dan, nou is ja. mijn vraag heel simpel. Wat kostte het 15 jaar geleden, die organisatie, en wat kost het nu? Ja, maar daar gaat natuurlijk ook niemand over bellen. Er is niemand die zegt van nou, ik ben to toevallig de accountant van de postcode loterij. Zal ik u eventjes vertellen hoe en wat? Ja, maar dat, dat, maar dat moet toch openbaar zijn? Ja, dat de dat maar zijn. Dat, de, de, misschien dat er een echte journalist, dat ben ik natuurlijk niet. Ik zit hier ook maar een beetje mensen aan elkaar door te verbinden. Maar dat een echte journalist eventjes daarin duikt. Ik vind het wel een leuk onderwerp. Ja, ik vind het een heel leuk, heel interessant? leuk onderwerp. Ja. Ja. ja, en je zei net, uh, ik zit hier alleenig. Maar ja. je hebt er toch nog eentje aan de telefoon zitten. Psst en dan heeft hij liever niet dat dat bekend wordt. Oh, nou. Ja. Nou, hij doet wel goed zijn best. Is ook zo. Ja, en hij zit heel hard te werken. Ja, dat is waar. Ja. Valt mij ook wel eens op. Ja, dat mag je ook wel eens zeggen, hè? Nee, liever niet. Nee, maar ik ben een uurtje bezig geweest om je te bereiken. Ja. Dus daarom ben ik een beetje laat met die postcode loterij. Nee, maar hij neemt maar ook is... maar één keer per uur de telefoon aan, hè? Ja, oh, is dat zo? Ja, verder zit hij een beetje kleurplaten te doen hier. Nou, dat mag ook. Ja, dat moet ook iemand doen. Maar ik zal, ik zal eens even... Want ik ben toch wel benieuwd. Uh, je hebt bij de KRO zo'n programma. Dat heet de Rekenkamer. Ja. Daar zou het nou eens leuk voor zijn. Oh, ja. Misschien kunnen we daar eens een keer... Ik, uh, dat ga, ik, eens, ik ga het eens doorgeven aan de collega's. Nou, uh, bedankt ja, ja. voor de tip, en, meneer Huisman. En misschien zijn er nog, uh, nog toch wel luisteraars die zeggen... Ja, dat, dat klopt ook iets niet. Want we zijn toch geen kleine kinderen meer. Ik vind het... Je moet iemand zoek maken met een ijs. Ik, ik vind het zo... <laughs> Wow. Nee, nou, maar dat, ik, vind dat, wel, ik vind u wel een beetje ondankbaar, want anders krijgt u niks. Ach, maar ik, ik, ik, ik, ik zit toch niet bij een loterij voor een ijsje. Nou, u bent, wel dat, u, bent wel, u bent wel het bloemetje op gaan halen in uh, Heemsteden. Nou, ik wou het dus meemaken. Ja, daar die, zit ook En die, en die, uh, die vorige uh, Bella, die had het over een taartje van 5 euro. Ja. Uh, het is toch belachelijk gewoon? Daar, daar ga je toch niet mee in de postcode loterij. Ik wil gewoon een prijs hebben en, anders, en, en niks. En ik weet dat het voor goede doelen is. Ja. Daar heb ik geen meer commentaar op. Maar ik wil gewoon wat, wat, wat ze in het begin deden, dan krijg je een prijs. Ja. En anders niks. Oké, okay. nou ik geef het door. Dat moet je doen. Oké, okay. dag meneer Huisman. En ik hou het lekker kort. Ja, nee, ik, ik hou, het, hou lekker. het lekker kort. En die blijven er dus even luisteren. Ja, oké, okay. dag. En een prettige dag. En een Hetzelfde, ja. Ja, mm. dag. meneer De Klerk. Ja, dag, alstreef. Goede uh, nacht. Hallo. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik naar je programma luister. Ja. Het uh, bevalt me goed, stel ik erbij. Oh, gelukkig. Ja, dat mag ik wel even zeggen. Want vroeger ja. was er het programma van de nachtsdienst. Uh, nachtdienst. Ja. Daar heb ik ook heel veel naar geluisterd, want ik heb wel moeite met, met slapen. Maar goed, daar zullen nou we het namelijk niet over hebben. Oh. Um, ik, ik vraag me alleen af, hoe, hoe wil je een fiets in de bek kijken? Nee, je moet de, je een gegeven fiets kun je niet in de koplamp kijken. Dat is oh, inderdaad. Nee, nee, uh, nee, grapje, dat is van Robje van het ja, Trouwens, die verzin ik niet goed, zelf. Ja, ja. heb heel. Maar in uh, ja. de die vroeg over die, die, die uh, stenen met ja. zo'n mooi uh, dingen. Dat noemen ja. ze een geode. Wat? Dat noemen ze een geode. Geode? Ja. En als hij verstander is, ik weet niet waar die woont, maar laat hij nou eens naar Giethoorn rijden. Ja. Dan gaat hij de oude aarde bezoeken. Dat is een, een soort museum. Daar kraken ze ook die geodes. Oh. En die kun je kopen. En dat is fantastisch mooi. Dat is een heel museum vol met... Uh, oude, oude... ja, opgedolven stenen... zeg maar, waar die geodes in zitten. Ja. Die zijn prima verlicht. Dat is een geweldige... Uh, ja, geweldige je kunt er een, een, een pracht middag van maken... om daar even rond te lopen. Nou, dat vind ik, ik toch... Ja, nou, dat vind ik een goede tip. Want dat ga ik ook doen deze zomer gewoon, want ik moet toch toevallig naar Giethoorn. Nou, Dan ga ik in... daar eens geode bekijken. Ja, het is echt niet ver lopen, want, want, want is, ja, je kunt natuurlijk niet met de auto... Ja, je kunt met de auto er wel Met komen, een bootje maar... kun je in Giethoorn. Ja, ook jammer. Ja. Je kunt gewoon lekker langs het pad lopen en je loopt er zo in. Kijk. Het is ideaal, echt. Nou, hartstikke leuk. Bedankt voor de dat tip. Dat gewoon heel ja, fijn. Heel fijn. Dag meneer de Klerk. Dag dame. Dag. Tot ziens. <laughs> Joke, nacht. Ja, ja spree spree spreek met Joke. Nou. Dat gaat, dag Astrid. Goed. Hallo Joken. Ik zal eventjes de radio uitdoen. Ja. Uh, het is namelijk zo, er was een mevrouw die had het over de tempo-matras. Ja. En uh, nou heb ik misschien, Dat is al meer dan twintig jaar geleden ooit een tempo-matras gehad. En dat was redelijk goed, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik gebruik nog steeds het kussen... Oh. Dat is ook goed. Maar nu heeft mijn zus een jaar geleden een Tempo-matras gekocht voor wel bijna 2000 euro. Ja. En nou bestaat een Tempo-matras, is mij verteld, uit verschillende lagen. Ja. En nou is die onderlaag, die is doorgezakt. Ja. En uh, we zijn bij die leverancier geweest, en noem maar op. Ja. En die is nog steeds, ik meen dat Tempo in Noorwegen of in Zweden zit, zijn fabriek. Oh. En dat is nu onderhand al een jaar gelegen. Oh, dus ik denk dat die hele matrassen op het ogenblik... Dat, ze, dat daar ook iets mee aan de hand is. Oh. Ik raad dus mensen aan voorlopig even geen tempo matrassen. Geen <laughs> nee, Ge ja, maar dat kun je nee, niet is maken. Heel erg, want Mijn zus die klaagde erover. Ze zegt ja. dat ding dat zak door. Ja. En uh, door uh, een knieoperatie en noem maar op moest revalideren. En toen ben ik dus op dat bed gaan liggen. Ik denk, ja. ik zak meteen de eerste dag er al door. Nou, ik weeg misschien 125 pond. Dus dat mag helemaal niet. En, uh, en ik heb de mijne ooit toen weggedaan. En ik heb gewoon uh, een pocketvering. En dat is veel beter. En je ligt er ook veel koeler op. Maar is het niet de clou, ik, ik ken het niet hoor, zo'n matras, maar is het niet juist de clue dat je er een beetje in wegzakt? Dat alle uitstekende delen er een beetje in wegzakken? Nee, het oh, is uh, namelijk nee. zo, je zakt er wel iets in weg. Maar zodra je opstaat, moet het weer opveren, hè? Ja. Ik bedoel, dan wordt het weer gelijk als, als bij het voeteinde. Het is meestal uh, waar je met je gat op ligt om het maar zo uit te drukken. Ja. Dat zakt natuurlijk, het vaarste gedeelte zakt altijd iets naar beneden. Het gaat inderdaad naar je lichaam liggen, maar op dit moment... Ja. En dat weet de, de leverancier ook nog niet. Nee. Want die heeft inmiddels ook allemaal tassen bij hem in de zaak staan... die teruggekomen zijn. Oh. Ja, dus dat is helemaal niet goed. En ik verhip het om dat met tas te betalen. Ja. Nee, daar ga ik echt niet 2000 euro. En dat ding is een jaar oud. En ja. er staat 15 jaar garantie op in ja. hun uh, richtlijnen. Nou, en dat, dat, uh, dat geven ze gewoon niet. Nou, dat is nog een toestand. Het ja. is een hele slechte zaak dus. Nou, en dat... ik, ik ja. vond dit zo geweldig. Want ik zit er zelf nog mee. Omdat mijn zus ook nog uh, gehandicapt is. Dus ik moet het allemaal opknappen. Maar uh, ik weet ook niet goed uh, waar ik hier straks terecht moet komen, Want je snapt natuurlijk wel als dus dat ik echt geen 2000 euro ga betalen voor een tempo-matras. <laughs> eh, die, uh, die het niet goed doet terwijl ze reclame op de televisie maken. Ja, nee, nee, nee. Daar zit natuurlijk wat in. Als het niet bevalt, dan bevalt het niet, toch? Nee, nee. Nou. En ik moest ineens aan die mevrouw denken. Ja. Ik denk, uh, ik weet niet hoe oud dat matras is, maar ik bedoel, uh, kijk uit wat je doet. Ja, maar ja, als het al betaald is, is het al betaald, natuurlijk. Ja, maar ja, ja ze geven 15 jaar garantie, hè? Ja. ja, maar ja, als het niet stuk is, ja, ik vind het ja, altijd wel lastig. Onder... Bij ons is de onderlaag er... Ja, dan is er. Uh, ja. Ja, dan is het dus inderdaad ik, ik bedoel, maar ik. Uh, ik waarschuw alleen mensen op dit moment. Heel goed, dankjewel Joke. Ja, ja super. En wel trusten op welk matras dan ook. Wat zeg je? Wel trusten. Ja hoor, bedankt. Oké, dag. Alaida? Ook al hoor tempo die niet bevallen is. Oh, oh jee, het wordt wel een. Uh... Dit, worden, dit, dit wordt een, wordt een verhaaltje dit wordt, hoor. Dit, dit. wordt wel een, een verhaaltje, radar. Ja, ja, ik had een stukje, een stukje consumentenrubriek naar de mensen toe. Maar ja, dan vind ik dat ik dan toch ook nee, eigenlijk nee. iemand van tempo aan de telefoon zou moeten hebben. Ja, inderdaad. De vering ja. is erg warm. Dat ben ik met niet mevrouw eens. Ja. En als je daar niet iets te goed tegen kan, en je bent allergisch voor zoals ik ben. Ja. Dan is het echt van zweetje, je bent uit. Ja. Nou, het komt niet omdat ik zo zwaar ben, dat ik een 45 kilo dus. Daar 45 kilo, Alida. Ja. Dat is heel weinig. Ja, kijk, uh, ik kan amper uit de voeten. Ik zit in de rolstoel, dus. Ja. En de pijnvreet energie, hè? Ja. Dus ik kan tegen bepaalde veringen ook niet. Nee. Die donze veringen. Misschien kan ze ook niet tegen dat het warme dons. Oké. Okay. Dus maar goed, het. De, de, de, de, de, de, het matras is dus uh, dat is niet bevallen. Nee. exit. Nee. Nou ja, dat is precies uh, in, in ieder geval uh, uh, waar Jannie om vroeg. Nou, die, die heeft, weet inmiddels wel waar ze aan toe is, geloof ik. Ja, het zou om om moeten kiepen. Want wat die mevrouw zei, hij heeft vier laden. zouden de bovenkant nu onder moeten leggen? Ah. Dat is wat totaal wat minder. Dat was een verschil was een andere substantie. Nee, nou ja, dat is een goede tip. Gewoon het matras ondersteboven leggen. En ja, <laughs> nou, dan kan ze al heeft, licht proberen. Heeft, en maar hij een zomer- en een winterkant, hoor. Zomer- en een winterkant. Oh, ja, ja. ja. Dus we moeten even om laten gooien. Ja. Hartstikke goed, Alaida. Dankjewel. Hey, tot ziens. Goeienacht. Hetzelfde. Doe. Doe. Dag. Op dat matras dan, hè. Ja. Douwe echt best is dit. Als het dan niet lekker ligt, kom dan maar uit de bedsteen. Zal komen kijken naar de bruidegom die in zijn hemd staat. Staan, oh, o kom uit de bedste mijn liefste. Het is vandaag toch onze huwelijksdag. De kosten luiden al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 Speelden in een indiaantje op de kansel en je moeder kreeg een pijltje. say oh. Kom uit de bedstee van Egbert Douwe natuurlijk. Een uh, pseudoniem van Rob Oud, radiomaker 0800-1121... is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Even kijken, ik zoek nog naar de buitenlandse Suske en Wiske-titels... of die ook zo mooi allitereren. En op een antwoord op de vraag waarom je tartaar wel rauw mag eten en gehakt niet... Cafeïnevrije koffie, is dat slechter voor je maag dan gewone koffie? En waarom wordt de postcode loterij, worden postcode prijzen op televisie nooit uitgereikt in een flat... maar altijd weer in een woonwijk? Tenminste, dat is mevrouw Regeer opgevallen. Welke oranje kleurstof wordt er in mandarijnen gespoten als dat zo is? Vraagt Rita zich af 0800-1121. Is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. John Honder, goeienacht. Goeiemorgen. Goeiemorgen, is ook goed. Zeg het eens. Ja, nou, je hebt jezelf al gecorrigeerd voordat je uh, kom uit de wedstrijden liefste draaide. Ja, ik zei Douwe Egberts, hè? Ik was zo met de koffie bezig dat ik de naam verkeerde... Ja, ik hoorde verkeerde het roeren, <laughs> ja. Ik hoorde je in je bekertje roeren. Nee, maar het is natuurlijk... Ik, het, het stomme is... Egbert Douwe is natuurlijk wel ooit als uh, grappige verwijzing naar Douwe Egberts ontstaan. Ja. Dus ja. dat ik het dan precies uh, toch weer zo om was inderdaad een beetje stom. Maar het viel mezelf ook op, inderdaad. Ja. Ja. Oh, maar en ja, daar belde je over? Waar ik belde. Echt waar? waar ik... Nou, wat ja, sympathiek. Ja. Of wat onsympathiek eigenlijk. Je belde eigenlijk gewoon even oh. om het te verbeteren, aan het plan publiek. Nou nee, om gewoon <laughs> te zorgen dat het programma nog beter wordt. Oh dan ja, dan en dan dat ik... we de feiten correct weergeven natuurlijk op Radio 1. Ja. Ah, nou ja, dat waardeer dat ik heel het. erg. Oké, okay. ja. graag gedaan. Oké, okay. <laughs> dankjewel. Hoi, goeiedag nog. Peter de Vries, nacht. Goedenacht het is echt heel leuk dat er zo verschrikkelijk veel Peter de Vries zijn, maar voor jou moet het echt heel vervelend zijn. <gülpere> of, of juist leuk, dat kan ook natuurlijk. Nee, klopt. Oké. Okay. Gewoon hartstikke leuk. Ja. Naja, scholen. Uh, Postcode loterij uh, 2012. Ja. Is in Januari toen gevallen in breda. Ja. Bij ons in de wijk. Oh echt. Dat ging over 41 miljoen. <gülpere> en uh, daar is een groot gedeelte is daar. Uh, Postcode Plus Letters gevallen. En dat is een bejaarderscentrum geweest. Oh! Wat mooi! Dat is en zonder meer hartstikke leuk voor die mensen. Er uh, waren flinke bedragen die daar werden uitgedeeld. En de rest, dat ging over 21 miljoen, werd verdeeld over de wijk. <laughs> en wij hadden twee loten. We hadden de 6400 euro per lot. Hoeveel? Uiteindelijk 6400 euro mm, per lot. Mm, mm, mm. Dus dat was uh, 12.800. Daar hou je uiteindelijk gaat de er vanaf. af. Nou je ongeveer een uh, 8400 euro over. Ja. Maar het, het vreemde is dat mensen denken allemaal, toen die Potskotelij het, eh, het bedrag bekend werd gemaakt, dat ze als ze een lot hadden gekocht met de kerstdagen, ja. of uh, in de kerstbekend hadden, dat ze ook 6400 euro kregen. En dat is dus niet het geval. Want ze werken met kanjapunten. Kan ja. Kan je bent dus verplicht om een compleet jaar mee te doen. Dan yeah. spaar je dus 13 kan Ah, dit meen je niet. En 13 kan ja. geeft recht op 6400 euro, in dit geval per lot. Als jij met de kerst in een kerstpakket van je baas een lot krijgt, heb je één kan je punt. Dat is een bedrag van 6400 Dat euro. Dan krijg je 500 2300, euro of zo. Dan heb je 400 of 500 euro. <laughs> En dan denk je dat je de loterij gewonnen hebt. Ja. Dan woon je dus gewoon is... in de, de, de winnende wijk, ja. waar dus 41 miljoen wordt uitgedeeld. Ja. En dan krijg je, heb je een lot en dan krijg je Klopt. 500 euro. Klopt? En oh, en wat, wat heel erg. vreemd was in die wijk, is dat er dus, uh, je gaat dus uh, kijken van oké, okay, hoeveel mensen wonen in die wijk. Ja. Dan ga je ongeveer gokken, hoeveel mensen zouden er een lot hebben gekocht? Ja. Dat deel je door, uh, althans 21 miljoen deel je door dat aantal <laughs> ja. mensen. En dan weet je ongeveer, want minimaal als ze allemaal een lot hadden gekocht, hadden we ongeveer 666 euro. Ja. Oh. Toen werd het bedrag 6400 euro, werd bekendgemaakt door uh, die postcode Low Dry Show. Met oh. allerlei artiesten erbij. Ja. En uiteindelijk blijkt er dus uh, een hele vreemde situatie in de wijk: dat een gedeelte uh, is, is jaloers. Ja. Op de buren. Nou zou ik ook Andere, zijn je, hoor. Ja. Ja, je, je krijgt groepjes, groepsvormingen. Ach Peter. Van, van hoeveel lood heb jij? Ja. En hoeveel lood heb jij? Ja. En uiteindelijk komt uh, dat waait wel weer over, maar dat gaat een paar weken overheen. Dat is heel vreemd. Ja. Het is ook het gesprek van de dag, want begin januari valt die trekking... en eind januari wordt er pas bekendgemaakt hoeveel er valt. Oh, wat een nareheid. Dus een maand lang zit je in de zenuwen van hoeveel zouden vallen per lot. Ja, en jij hebt dan nog vrij logisch kunnen nadenken... dus jij hebt je niet verheugd ja. op een half miljoen of zo? Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Oh. Maar alles wat er boven die 1666 was meegenomen. Ja, nou ja, dan want heb nog dat je nog dat leuke... wat je ja. zou kunnen krijgen. Maar dus mensen die verkijken de ja. Dat als je een lot koopt van de postcode loterij, en die koop je bijvoorbeeld in, ik noem maar iets, in augustus. Ja. Dat je nog vier of vijf maanden een kanjepunt kan halen. En als je dan aan het einde van het jaar de grote loterij valt, de ja. jackpot valt, dat je dus maar één vijf, of uh, in ieder geval voor vijf kanjepunten. Dat je dus uh, minder dan de helft houdt van het bedrag en daar gaat ook nog eens dus een keer de flinke belastingen vanaf. Ja, ja, ja, ja. Oh. ja, ijsprijzen hebben we ook zat gehad, dvd-bonnen als bloemetjes hebben we regelmatig gehad, we doen al meer dan 18 jaar mee. <laughs> en dit was eigenlijk de enige de geldprijs die we hadden en dat is wel lekker. Maar doe je dan nu nog steeds mee? Ja. ja ik was zou de toch bloemen. denken van nou, je hebt één keer, keer al in die miljoenen gezeten, nu doe ik het niet meer. En toch is het leuk geweest, want 14 dagen geleden kregen we weer twee dvd-boxen. Ja, ja, ja, ja. Dus het is meer van je draagt bij aan uh, goede doelen ja, ja. en je hoopt dat je af en toe eens een kleinigheid uh, in de brievenbus ja. krijgt. Gewoon gewoon probeer het dan al is het een ijsprijs, het is gewoon grappig. Fantastisch, wat een verhaal Peter. Ik dus vind het echt is, uh, gewoon werken, heel leuk om te weten. ja. Dus de werken reden waar mensen, en je ziet het namelijk ook niet op de site, er wordt op nergens iets bekendgemaakt op de site, probeer maar op te zoeken, je komt er niet achter hoe de ver met kan je punten. Nee. En zo worden mensen een spiegel voor gehouden en er worden leuke dingen beloofd en uiteindelijk uh, komt je in feite heel vaak een in in zak. maar je moet het maar gewoon doen voor de goede doelen. Het moment dat jij zag van, ja? ik roep maar wat, uh, 7241. Ik roep even ja? iets wat in ja, me. Ja? 7241, verrek, dat is mijn postcode. Nou, het leuke was, wij waren op vakantie en mijn dochter belde van de postcode loodrijbus rijdt in de wijk. Ah, oh, oké. Okay. Dus dat moment heb je niet gehad. Het was meer dat van, hé, wat we doen jullie hier? hier. Ja. Nee, we bleven inderdaad gewoon heel luchtig. Ja. En uh, ik denk dat je ook zo moet relativeren. En is nu het contact met alle buren weer normaal zoals het was? Ja, ja. Ja, absoluut. Maar en... dat is een hele kreemde gewaarwording, ja. dat je in een hele pleite wijk, waar je ook in het winkelcentrum komt... Die groepjes mensen van hoe beloond heb jij? En het is ja. het gesprek van de dag een maand lang. Ja. En stel je nou maand, voor dat, maand, dat maand, je maand. wel 40.000 euro of zo had gekregen, dan had je helemaal een beetje scheve blikken gekregen, denk ik. Nu denk ik. Je... Je scheef... Nou, wat nu is, is dat er een hele hoop uh, jaloezie is naar het Bejaardencentrum. Echt waar. Zeg, die, mens, die mensen is perfect dat die zoveel geld hebben gewonnen. Ja. Want dat geld blijft dus in de familie. Op het moment dat die mensen komen te overlijden, hebben ze toch nog plezier gehad van het geld. Het gaat er ook naar de kinderen toe en naar de kleinkinderen. Ja. Dus veel meer mensen hebben het er plezier van. Als dat je een, een jong stel net is, <laughs> meteen uh, en, uh, alle en nieuwe van vakanties, van. vakanties en een bankstel ja. en, en, en een auto. Ja, die zijn in. Weg. Ja? Oh, ja. Dat loopt toch nooit goed. Dus ik maar op deze manier in. Peter de Vries, wat hebben jullie gedaan met jullie 8.400 euro? Wat meubeltjes uh, waren gekocht. Oh, oké. Okay. Wel uitgegeven. En, en, ja, uitgegeven en vakantie ja. Nou, bedankt namens Hartstikke de economie. <laughs> Daarom. Mijn zorg er al voor. Hé, dankjewel ja. voor je verhaal, Peter. Is goed. Goedtien. Fijne nacht nog. Dag. Bedankt, goed verhaal, zeg. Ja. Peter Zwaan, goeienacht. nacht. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Hi, hallo. Ik had een vraag uh, of meer opmerking eigenlijk. Ja. Uh, ik hoorde net een een vrouw, en die was allergisch voor dat uh, Tempoer-matras. Uh, nou, niet allergisch, en, maar ja, ja. Ja, nou zoiets. Maar in ieder geval, um, er schijnt iets met peurschuimen aan de hand te zijn, met isolatie. Dat mensen daar niet tegen kunnen. Oh. En, en toen dacht ik, Tempoer, uh, he, Tempur, hè, temper. Ja. heeft dat iets met elkaar te doen. Dat zou zomaar kunnen, hè? Dat, er gewoon, dat het gewoon een peurschuimen matras is. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Dus uh, waar, hmm. uh, ja, waar lig je dan op? Vraag ja. je af. Als... Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ik denk wel even. Nou, hartstikke goed. Ja, dat is wel uh, fijn om even bij na te denken... dat als je daar inderdaad gevoelig voor bent... dat je dan niet op een matras dat daarvan gemaakt is moet gaan liggen. Nee, precies. Dus ik weet ook niet hoe erg uh, dat, uh, dat spul allemaal is, hoor. Dat, uh, met die isolatie... Maar was laatst iets op de radio overgelozen. Ja, dat inderdaad dat daar toch wel mensen gevoelig voor waren. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel Peter. Graag gedaan. Goedenacht nog. Ja, goeienacht. Dag. Dag. Um, heel even hoor. Ja, Jongeren met schulden komt dat doordat ze door hun ouders financieel verwend zijn. Uh, mandarijnen worden die inderdaad steeds meer oranje van binnen doordat er kleurstof wordt gebruikt. Waarom wordt de postcode-loterij. Oh nee, wordt wel ook wel eens in een flat uitgereikt, mevrouw Regeer? Heb ik net gehoord van Peter de Vries. Want dat was een bejaarde flat waar inderdaad uh, 20 miljoen naartoe ging. Um, even kijken, is cafeïnevrije koffie slechter voor je maag dan gewone koffie? En hoe halen ze de cafeïne dan uit de koffie? Ja, met benzine heb ik inmiddels begrepen. Maar hoe dan? Um, Erik wil weten waarom je tartaar wel rauw mag eten en gehakt niet. En Jasper die roept op iedereen om een wit afviertje ergens op. Dus gewoon een wit papiertje ergens op te hangen en dan eens te kijken wat andere mensen daarop gaan schrijven of tekenen. Dat is leuk. 0800 1121. Um, Ronald KZ, ja. goeienacht. Goeienacht. Zeg het eens. Um... De tartaar, heb ik het ja. antwoord op. Ah, mooi. een toevoeging op de loterij. Kijk. Maar de tartaar is oorspronkelijk een, een steek tartar. Ja. die Fransen uh, graag eten. Ja. Die eten het zelfs rauw. Ja. Dat in Frankrijk besteld is het rauw. Dus dat moet ja. ook echt ja. rauw te eten zijn. En uh, gehakt is uh, door de gewone vleesindustrie gemaakt. En daar zitten conserveringsmiddelen in. En dat mag je niet uh, rauw eten. Oh, oké, okay. dus je mag het daar rauw eten omdat er ook bij de productie rekening mee gehouden wordt dat mensen het rauw willen gaan eten. Ja, dat wordt eigenlijk hetzelfde als een biefstuk uh, uh, door de vleesindustrie behandeld. Maar een biefstuk mag je toch eigenlijk ook niet te rauw eten? Nou, niet te rauw, maar je mag het wel. De binnenkant mag rood zijn. Ja, ja, ja. En daarmee dus niet gebakken en uh, niet uh, warm geworden. Hmm. Oké. Okay. En ik heb nog een toevoeging. Ja, op de loterij. De, die postcode loterij vind ik eigenlijk niet zo heel sympathiek. Want je krijgt inderdaad die jaloezie. Maar goed, dan moet iedereen zelf weten hoe je daarmee omgaat. Het ja. knap als dat inderdaad zo weer wordt opgelost. Maar als je zegt ik wil um, het meeste winnen, dan moet je bij de staatsloterij zijn. Die <laughs> oh, okay. het meeste uit. Daar heb je ja, wiskunde en statistiek voor nodig. En dan weet je ja. doen om... Uh, uh, bij de staatsloterij het meeste te winnen. Ja. En die gaan ook het meeste aan goede doelen geven. Oh, Oké. Okay. Dus iedereen overstappen van de postcode loterij naar de staatsloterij. Ja. ja. Maar ja de, iedereen denkt natuurlijk, bij de, de postcode loterij heb ik meer kans... omdat het dan op uh, iedereen met een postcode valt. En bij de staatsloterij is het alleen maar dat ene lot. Maar ja, ja dan maar wordt het, het inderdaad zo... ook niet verdeeld. Als je wiskunde en statistiek hebt gehad... dan. Ja. Uh... Hoef je te weten dat dan weet je al dat uh, dat niet het geval is. Hmm. En dan bij de staatsloterij, dan gaat het de opbrengst gaat naar de staat en die geven dan een deel weer aan goede doelen. Ja, klopt. Kijk. Ja. Ja, ik vind het wel. Ik, nou, ik, ben nog helemaal aan het bijkomen van het verhaal van Peter de Vries ja, die gewoon, ja, die, die, je ziet je postcode verschijnen. Stel dat je dat zo je postcode en je ziet 41 miljoen en dan hou je dus uiteindelijk, mits je een jaar lang iedere maand een ja. lot hebt gekocht, dan hou je 6400 euro over. Ja, maar dat vind ik zo onsympathiek aan die postcode postcodelezerij. Het is altijd de kleine lettertjes en zo en, en nog een keer en nog een keer goed lezen. Ja, die kan je punten. Dat vind ik echt wel. Ja, uh, dat is wel. Vals, ja. ja. Maar goed, het is altijd oh. nog mooi meegenomen. Ja, is. Uh, de, ik, ja. Heb zoveel, nou, ik koop zelden bij de staatsloterij, maar uh, dat soort prijzen heb ik ook nog niet uh, gehaald. En ook nog nooit een appeltaartje gewonnen? bloemen? Nee, nee, nee. nee. <laughs> vijf, vijf euro vorige week. Oh, vijf lekker. Euro's. <laughs> nou, dan kun je wel toch weer een uh, half appeltaartje verkopen. Ja, een <laughs> half appeltaartje haal je nog je ja. <laughs> Dankjewel, hè. Graag hey. gedaan. Rob van Exel, goeienacht. Ja, goeienacht met uh, Rob van Exel. Dag Rob eerste van Exel. Mijn complimenten voor de prima presentatie van jouw programma. Dat ik zal ik doorgeven. Me genoeg, luister met me groot genoeg altijd. Dus er, er naartoe en de humor die uh, veroorzaakt bij mij vaak te lachen, Dus ik vind het, uh, een, ik vind het een, een kanjerprogramma. Dankjewel. Dankjewel. Dan, ik dan, dan krijg jij de... nu van mij een kanjerpunt. Goed zo. Ja. Nou, ik wilde even reageren op uh, dat tempoermatras. Ja. Dat, uh, ik heb zelf een tempoermatras gehad en dat heb ik dus uh, de deur uitgedaan. Want ik heb een hernia en wat veroorzaakte dat matras, dat ik extra ging zweten. En oh, nou ja. dat ik nachts wakker werd dus van uh, de transpiratie die dus onder in mijn rug dus de, een hele plas veroorzaakte op zo'n tempoermatras. Nou, ik vind het ondingen en ik uh, weet dus dat ze uit de ruimtevaart zijn ontwikkeld. Dat schuim. <lacht> het is gewoon een finish. Oh, uh, dat vinding, is het. Is het. Ja. ja. Daar is het uit voortgekomen. En uh, ik moet zeggen, dus dat het een. Zogenaamd wordt het dan gebracht als een modern traagschuimmatras. Maar traagschuim is dus zo compact, is dat. dat het mm -hmm. heeft helemaal geen uitwasemingsvermogen heeft. Dus je gaat er altijd heel hard van daarvan zweten. Dus dat is dan uh, een nadeel van dat matras. Maar wat is dan, en dan het wil voordeel? Ik wil nog even een aanvulling ja, geven op de Ja. Die heb ik uit uh, een. Uh, uh, hoe noem je dat nou? Uh, Geen idee. Nou, ik heb in ieder geval dat opgezocht. En uh, cafeïne die, is dus, uh, die komt voort uit de alkaloïden uit de groep der purinederivaten. Ja, de Voortkomt purinederivaten in koffiebonen, theebladeren en de cola noot. Het oh. stimuleert het hart, bevordert de bloedvoorziening van de hersenen, verdrijft slaapbehoeften en verhoogt het denkvermogen. In grote hoeveelheden brengt het echt lichte verschiftigingsverschijnselen teweeg. Oh. En nu, nu wilde ik dus dan uh, uh, reageren op wat Eva dus zei. De dochter had haar aangeraden om dus decafeïne te gebruiken. Kijk. Omdat die weet dus dat ze dus het allemaal heeft. Nou, als ze nou een arts haar adviseert om geen gewone cafeïne, maar decafeïne te, te gebruiken, dan hoort ze dus van een kennis hoort ze dus dat decafeïne nog slechter is dan gewone cafeïne. En dan moet ik altijd denken aan wat ik ooit heb gehoord van een uh, uh, hoe vrouwen denken en hoe mannen denken. Mannen die denken piramidaal oh. en vrouwen die denken cilindrisch. Is ook zo. Okay. Zei ja. dat? Nee. Nou. Oké, okay. nou, mannen die denken dus gewoon omhoog. En als ze het punt hebben bereikt wat ze dus dan willen bereiken, dan vinden ze het goed. Dat noemen ze dan een empty box. En daarom kan je dus dan ook langs de rivieren en de kanalen, zie je een heleboel mensen. En dat zijn vaak mannen die zitten dan te hengelen. Die kunnen urenlang naar zo'n dobbeltje <laughs> turen. En dat noemen ze piramidaal denken. Oh. Nou, vrouwen die denken cilindrisch, als een trommel. En die gaan maar door. Die, die zijn dus eigenlijk, zijn ze dus... Nou, dat vond ik dus prachtig met die, uh, met die Douwe Egberts, wat je ja, dus zei. Ja, ja. Dat, dat je dus dan, je wilde dus iets anders zeggen. Ja. Maar omdat die trommel in beweging is, gaf u toch dus eigenlijk weer de oplossing. En zo ga je dus dan... Ja. Oh, nou, ja. goed, dat was ik even kwijt. Maar dus vrouwen die emmeren de hele tijd maar door eigenlijk. En mannen die kunnen de, zinloos voor zich uitstaren. En dat noemen ze dan... Pyramidiaal denken. Nee, nee nee nee nee Mannen die willen dus een doel bereiken. Ja dat en als willen ze. Als het ze. doel bereikt hebben, ja. dan vinden ze het goed en dat okay. noemen ze dan in de psychiatrie noemen ze dat een empty box. <laughs> vrouwen die willen dus niet, die die die door. Nee, ja. vrouwen die willen dus over een onderwerp willen ze dus als een trommeltje, cilindrisch gaan ze daar dus ja. op verder. Nou, en dat noem je dan een volle steps. doos. Bijvoorbeeld. <laughs> ik vind die empty box denken. Ik, vind, ik ga me erin verdiepen. Ja, is goed. Ja, ik vind het een mooi nogmaals, verhaal. Mijn, ja. uh, mijn grote compliment voor de manier waarop jij het programma altijd verzorgt, werkelijk waar. Nederlanders die zijn over het algemeen niet zo scheutig met complimenten. Nou. En daarom ben ik blij dat ik een Aziat ben, geboren en getogen in voormalig in, <laughs> Indonesië. En ik uh, geef wel eens een compliment en dat bevalt me dus wel. Want oh ja. uh, je, je krijgt er dus vaak een heel... Uh, Goede reactie op. Oh ja. Ja? Ja, het is een beetje lastig altijd complimenten in ontvangst nemen. Maar ik doe het van harte. Dank je wel. Nou, je bent de beste presentatrice die ik ken. Oh, wil dat je nog zal... even doorpraten? Want dan wacht ik gewoon. Ik heb een blaadje klaarstaan, maar we hebben alle tijd. Oké. Okay. <laughs> Dag. Dag. <laughs> Hoi. Hoi. Hé, toch leuk. Pointer Sisters. Black Coffee. Hé, hey, dus is ook toepasselijk. Feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door. And in between I dream. know my Sunday in this weekday room I'm talking to my shadow one o'clock to four Ik Morning, morning all night, in between nicotine. Koffie van de Pointer Sisters was dat. Lekker Bekker, goeienacht. Ja, goede nacht. Hallo. Dat was wel een lekker muziekje zo. Ja, lekker lang ook hè. Ja, Ik op <laughs> zo roer door de telefoon, Dat was wel jammer. Ja, sorry. Ja, en het, het, was, het is ook heel tegenstrijdig, want ik denk als je, als je zes minuten zo rustige muziek hebt, vallen heel veel mensen in slaap. Maar het heet weer black coffee, dus daar worden mensen weer wakker van. Dus dat is een beetje. Mm. Paradoxaal. Goed, maar dat terzijde. Wat, kan ik, uh, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ik had een aanvulling op de tartaar. Ja. Ik onze Mandarijnen. Nou, zeg het maar. Tartaar is van rundvlees, dat klopt wat die meer zei. En gehakt is meestal van varkens. Uh, en in en varkens, uh, kunnen. Uh, wormen, varkensvlees uh, kunnen uh, larven van wormen zitten en die, uh, als we die rauw eten, uh, in ons lijf uh, tot uh, bloedstommen komen. En de rundvlees uh, bestaan die parasieten niet, oh, dus rundvlees kan in... je wel uh, veilig eten als het rauw is. Dus je zou, stel je, stel dat je dat zou willen, zou je runder gehakt zou je wel uh, uh, rauw kunnen eten? Ja, ja precies. Hmm. Uh, even los van het feit dat we met z'n allen niet meer weten wat voor vlees waarin zit. Je ziet 50 miljoen kilo, zo genaamd, van rundvlees van teruggehaald wordt. Maar dat is jaar aangelaten natuurlijk. Ik kan je heel slecht verstaan, maar ik denk dat het gaat over paardenvlees in de, in de rundvlees. Ja, ik maak er een cynische opmerking oh. over de overbezorgdheid van onze nieuwe voedsel- en waardeautoriteit. Oh ja. Maar uh, nee, met, uh, bedoel, kippenvlees moet je niet wel eten, want dit kan met salmonella verontreinigd zijn. Uh, en andere uh, bacteriën. Uh, dus dat is gaar. Uh, Varkensvlees, uh, kunnen uh, parasieten in zitten waar wij uh, mensen uh, last van kunnen krijgen. Maar uh, in rundvlees bestaan die parasieten niet. Oh. Uh, dus dat kan je wel weten. En paardenvlees dan? Ik zou het niet weten. Nee, want dan uh, wordt natuurlijk sowieso de verwarring weer groter. Ja, van ja, ja, hmm. paardenvlees weet ik het niet. Oké, okay. nou, uh, uh, en de mandarijntjes? En de mandarijnen, ja, we willen met z'n allen bedonderd worden. Want mandarijnen in de tropen, of, die in, in Spanje groeien, die zijn mooi oranje. Ja. Uh, maar mandarijnen en sinaasappels, die uh, in tropische gebieden uh, aan de boom groeien, die zijn helemaal niet oranje, die zijn gewoon groen. Uh -huh. uh, maar ja, dat verkoopt niet. Nee. Uh, dus dan worden die uh, niet aan de binnenkant. Niet aan de binnenkant, maar aan de buitenkant ge, ge, met een kleurstof gespoten. En uh, dan uh, zien ze eruit zoals wij denken dat ze eruit zouden moeten zien. Maar oranje op groen, dat pakt toch helemaal niet? Ja, nou daar hebben ze vast iets op verzorgd, of het oh. gaat. Okay. Ja. Maar het gaat ook een beetje om de binnenkant van de mandarijnen. Want uh, uh, Rita vroeg zich af of de binnenkant van de mandarijnen ook met kleurstof uh, nee. werd Nee, want uh, die, die Mandarijnen in het. Ik bedoel. Ik weet ervan. Ik heb de jarig tien van die mandarijnen uit de tropen mogen genieten terwijl ik ze van de boom plukte op het tropisch eiland. Oh, aan he? de buitenkant waren ze groen, maar aan de binnenkant waren ze net zo mooi oranje alsof ze uit Spanje kwamen. Ah, oké. Okay. Nou, dat is nog eens een mooie een proefondervindelijk uh, bewijsmateriaal. Zo. zo is dat. Genoteerd. Dankjewel, Lex. Alsjeblieft. Fijne dag. Eens Fijn gelijk. Bye. Bye. Paul, Boosma, maar. Goedenacht. Goeiedag. Hey, Goeie al, is Ja, het... wat je wil. Ja. ja, ik belde voor de postcode loterij. Ja. En uh, nou, wat ik mee heb gemaakt is dat de staatsloterij net zo weinig uitkeert, hoor. Oh, eerlijk. Ja, ik heb, uh, ik heb heel vaak heel veel loten gekocht, maar uh, ja, weinig gewonnen. Maar wat, wat heb je gewonnen? Uh, nou, 15 euro op 5 loten? Zo. Ja, dat is niet niks. <laughs> En een hele loter. Dus oh, ik doe nou er lenden. niet meer aan mee. Lijkt me zo erg dat je dan kunt zeggen: Ik heb de loterij gewonnen. Oh, wat heb je yes. gewonnen? Een appeltaart. Ja. En ik wou nog wat zeggen over die mandarijnen. Want dat ja. beschoot me te binnen. Ja. Zij laten de vloeistof. waarin de bomen staan. dat laten ze met een oranje kleurstof. Nee. La laten ze dat groeien. Nee. Ja. En dat is met de kleurstof MD. En DMA? Ja, daar word je ook heel vrolijk van. Echt waar? Ja. Oh. Nou, dan ga en, ik uh, eens aan een mandarijnenboom mag, likken. Mag ik nog, nog wat zeggen? Nee. Nee? Oh. Ja, ja, ik wil alleen de, de groeten aan mijn collega doen, Luc. Luc? Hey, Luc de groeten. Hoe heet Luc van zijn achternaam? Lucas. Luc Lucas? Luc Lucas. Niet. Jawel, je krijgt de groeten. Maar hij heette echt Luc Lucas. Ja. Want toen hij geboren werd, dachten zijn ouders: nou, weet je wat, we nemen een voornaam die niemand verwacht. en die ook nog eens kan leiden tot het feit dat hij een zuskenwisken-titel wordt. Ja, dat is lekker makkelijk. Luc Lucas. Ja. En, nou, en jij heet dan niet Paul Paulussen, dat is jammer. Nee, nee, nee, dat hebben mijn ouders wel goed verzonnen. Luc Lucas. Ja. Mm -hmm. En uh, een andere collega, dat is Harmie. Dat is een goede jongen, maar hij moet wel luisteren. Ja. Harmi? Uh, Harvi. Haragie? Harvi. Ja, ik, ik verzin oh, het niet. Oh, Harvi. Ja. Harvi Harvies. Nee, nee, nee. Die heet ook anders. Maar die naam kan ik niet uitspreken. Harvi Lucas. Ja, dat kan. Goed. Nou, de groeten paal. dankjewel. je wel. Hoi, Hoi. Ehm... Um, eens even kijken hoor. Ik heb het gevoel dat ik iets vergeet. Het zou iets met het cryptogram te maken kunnen hebben. Maar dat weet ik niet helemaal zeker... Ik ga me daar eens in verdiepen. Zouden we niet nog iets met een, uh, een uh, cryptogram doen vannacht? Nou, misschien zo dadelijk dan. 0800-1121. En ik. Oh ja, nee, dat vergat ik. Ik vergat te zeggen dat ik nog op zoek was naar een antwoord op de vraag. Of Suske en Wiske titels in uh, buitenland, buitenlandse uitgaven is ook zo mooi. Uh, even kijken hoor. Allitereren. Ja, dat woord zocht ik. Dus of in de buitenlandse titels ook uh, de gladde glipper. Of dat ook zo mooi. Uh, uh, ja, uh, woorden die met dezelfde. Letters of uitspraak beginnen is uh, bedacht. Ronald Katzee, goeienacht. En hey, goeienacht. Hallo. Ik weer. Ja. Uh, uh, een kanjepunt hoef ik niet. Nee. Maar je het voor zeker? een appeltaart. Ja, ja, maar voor een appeltaart help ik je wel weer verder. Maar de, bedoel je nu te zeggen dat je liever een uh, appeltaart hebt dan een kanjepunt? Ja. Ongelooflijk. Nou, dat had je niet gedacht, hè? Nee, ik dacht iedereen gaat toch echt voor de kanjerpunten. Maar je kunt, je weet dat uit een appeltaart gaan acht kanjerpunten. Ja, dat geloof ik niet. <laughs> nou, waar bel je over? Ja, eigenlijk die appeltaart, maar goed. Die oh, ja. is al door de neus geboren. Ja, er zijn meer liefhebbers. Ja, ja. Um, dan over die cafeïnevrije koffie. Daar heeft de Amerikaanse uh, hartclub een onderzoek naar uh, laten doen. Ja. En hun conclusie was, ze hebben mensen cafeïnevrije koffie en uh, water laten drinken. Oh. Cholesterol gaat er um, op uh, vooruit. Oftewel, je krijgt uh, grotere kans op hartklachten. Oftewel, je kan cafeïnevrije koffie beter laten staan. Ah. Mm -hmm. Nou, dat is ook een beetje ontluisterend zo nog eventjes op de valreep. Ja, want jij had net je. Nog je koffie... Uh, ja, vrouwen. maar dat is echt... Geloof mij, er zit extra cafeïne in. Ah. <laughs> ja, want ik moet natuurlijk wakker blijven. Ja, ja, ja. Anders dan... Okay, dan heb uh, ik ook nog ja. voor de kleurstof een leuke toevoeging. Ja. Ik was een keer in Amerika en uh, ik zei... Waarom is het gras aan de overkant van de snelweg nou groener dan aan deze kant? Mm -hmm. Dat was het hartstikke geel. Nou, even later was het ontluisterende antwoord. Er reed een tankwagen... <laughs> En die tankwagen die spoot groene verf over de ja. berm. Zie je wel? Ja. Ja, dat gebeurt gewoon. Ja, dus daarom is het gras mooi groen uh, aan de snelweg in Amerika. Ja. Groene verf. Ongelooflijk. Ik heb het gezien inderdaad, maar dat was bij een pretpark. Dat vond ik nog iets geloofwaardiger. Maar gewoon ook in de berm. Ja. dan. Uh... Ja, een snelweg ook. Ja. Hmm. Nou, um, dankjewel. Ja, ja want een toestand. Wel wijzer, maar ook ontluisterender. Ja, gezond. sommige dingen wil je eigenlijk helemaal niet weten. Maar ja, nee. dan nee. verkiezen we toch de wijsheid boven de ontluistering. Ja. Uh, zeg maar. ja. Oh, en ik belde dus net van die tartaar. Ja. ...daar nog een toevoeging op. Inderdaad, ja. varkensvlees moet je niet hebben. Maar een runder tartaar, ofwel ja. runder gehakt, ja. dat is wel veilig. Maar is runder gehakt hetzelfde als runder tartaar? Ja. Oh. En hetzelfde als steektartaar en een paardenbiefstuk ook. Dus zelfs als er een beetje paard in zit, dan geeft dat niet. Dat kan ook geen kwaad. Ja. Ik weet het ook. Er schijnt tegenwoordig zelfs hond in de balletjes te zitten. Dus ik weet, ik weet het ook allemaal oh. niet meer. Maar goed. Dat zou ik nog niet weten. Nee. Nou ja. Dan kunnen we het nog over frikandel hebben. Maar laten we dat maar niet doen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Dank je wel, Ronald. Ik wens dag, je nog een dag. hele fijne vrijdag. Ja, Dag. Dag. 0800-1121. En mocht je buitenlandse zusken en wiskens hebben liggen... zoek ze even op, want ik ben benieuwd naar de titels... en of ze net zo mooi allitereren als de Nederlandse titels. En doe dan even de moeite om te bellen. 0800-1121 is het nummer.